Uur. Wouter met het NMS-journaal. De overheidsdienst tegen witwassen krijgt sinds half maart meldingen van ongebruikelijke financiële transacties die een link hebben met de coronacrisis. De dienst meldt aan Reporter Radio en NRC Handelsblad dat er 46 zaken zijn die gaan over oplichting met mondkapjes, witwassen of fraude met steunmaatregelen van de overheid. Daarbij zouden tientallen miljoenen euro's zijn gemoeid. De dossiers worden doorgegeven aan de opsporingsinstanties zoals FIOT en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De burgemeesters van Apeldoorn en Arnhem willen dat het kabinet ingrijpt bij slachterijen waar het coronavirus rondgaat. De slachterij van Fion in Groenlo werd woensdag per direct gesloten omdat 45 personeelsleden besmet bleken. 600 medewerkers zitten in thuisisolatie, maar wel op vrijwillige basis. De Arnhemse en Apeldoornse burgemeester willen dat de overheid de thuisisolatie verplicht kan stellen... omdat het besmettingsgevaar volgens hen gewoon te groot is. Vaak zijn het buitenlandse uitzendkrachten die samen in kleine huizen wonen. BOA's dreigen landelijke actie te gaan voeren voor meer beschermingsmiddelen als wapenstok en pepperspray. Aanleiding is het incident in IJmuiden gisteren. Een BOA raakte gewond toen hij werd aangevallen door een groep jongeren... die hij had aangesproken omdat ze van de pier wilden springen... Volgens de vakbonden van BOA's hebben de handhavers steeds vaker te maken met agressie. Minister Ollongren sluit niet uit dat de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar... worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Ze schrijft in een Kamerbrief dat er nu nog geen enkele aanleiding is... om te denken dat de verkiezingen niet georganiseerd kunnen worden. Maar omdat vooral de anderhalve meter afstand moeilijk zou kunnen zijn... wordt er samen met de kiesraad wel gekeken naar mogelijke oplossingen. De Kamerverkiezingen zijn gepland voor 21 maart volgend jaar.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 Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM live You are the one for me for me for me formidable You are my love very very very very formidable Et je voudrais pouvoir I'm dire, to l'écrire dans la langue de Shakespeare, going désir, désir, I'm going to write, I'm going to write, I'm going to write, love you, love you darling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 Ellipse adorable Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas Et viens dans mes bras Darling I Love you, love you, darling I want you Et puis le resto s'en fout You are the one for me For me, for me, for me, Ja, met het mooie nummer van uh, Charles Aznavoer openen we het tweede uur van ZFM Live op deze vrijdag 22 mei. Ja, dat is het nog steeds vrijdag, bijna weekend. Straks uh, nog even meer aandacht voor Charles Aznavoer, die vandaag 96 jaar zou zijn geworden. Zijn muziek blijft tijdloos mooi, uh, maar we hebben nog meer, veel meer in de tweede uur uiteraard. We bellen straks om half twaalf uh, met uh, Roy van Buringen over Haarlem zingt, een initiatief van Haarlemse zangers... Die langs verzorgingstehuizen gaan om daar een mooi optreden te geven. Dus dat is, uh, het initiatief is al op zichzelf hartstikke mooi. Dus daar horen we straks meer over. Uh, verder bespreken we nog wat opmerkelijke nieuwtjes van de afgelopen week. Uh, landelijk, maar ook uit deze regio. Dus dat zometeen. Want uh, ja, week 21 van 2020 is al alweer bijna voorbij. Genoeg gebeurd om te bespreken ook weer de afgelopen week. En uh, dat doe ik natuurlijk niet alleen, want Mike is natuurlijk ook nog steeds gezellig in de studio. Jazeker. Gezellig, ja. samen. Dat is altijd mooi, want gisteren ging dat ook helemaal goed. En zo, net zoals gisteren heb je ook weer vandaag een mooi nummer van ons meegenomen. Ja. Maar dat allemaal straks. Uh, laten we beginnen met uh, een eerste nieuwtje over de Formule 1. En dan wel over de Formule 1 game die deze zomer uitkomt. 10 juli staat hij op de planning en waar natuurlijk... Uh, Fans, uh, gamefans op staan te wachten... is uiteindelijk uh, kunnen ervaren... in de simulatie van Circuit Zandvoort. En wat heel erg leuk is om te vertellen... is dat er ook vanaf dit seizoen... dus vanaf deze editie van het spel... ook Nederlands commentaar bij, de, uh, bij komt. Ja, daar gaan we even een korte lijst. Welkom luisteren. in Zandvoort... voor een nieuwe ronde van Formule 1 Actie. Ja, u herkent de stem misschien wel... van Olaf Mol... Voorziet al meer dan 20 jaar ook de commentaar op de Nederlandse televisie sinds 91 al. En op dit moment moest ik even drie keer aan twee maanden slikken. Ronde over het 4,2 kilometer korte circuit van Zandvoort bestaat uit 14 bochten, 10 naar rechts en 4 naar links. Met een 678 meter lang rechtstuk richting de Tarzanbocht. Wat, met de DRS open, de beste inhaalmogelijkheid op het circuit zal zijn. Welkom aan de Noordzeekust op het circuit van Zandvoort, zo'n 40 kilometer van Amsterdam, voor de Grand Prix van Nederland van vandaag. Het is een race die de grote Jim Clark vier keer won. Waarbij hij een verbazingwekkend aantal van 370 ronden aan de leiding ging. Ja, net echt. Hè? Ja, toch grappig om me inderdaad zo, uh, zo te horen in een game inderdaad. Ja, natuurlijk veel aandacht voor Zandvoort ook. Maar dat is een, ja. uh, het is een video van nu.nl. Het is toch oh. grappig, sowieso, de games Formule 1 uh, van Codemasters. Leuke games. Um, yeah. zeker. Ja. Zeker. En toch uh, grappig om te melden dat er uh, dus ook Nederlands commentaar zit dit jaar. Ja, zeker. En uh, je had natuurlijk al bij uh, uh, het voetbalspel FIFA... die ook al vele edities heeft. Eigenlijk, uh, ja, qua dat het natuurlijk hetzelfde is als de Formule 1. Ze dus brengt ook elk jaar een nieuwe uit met een nieuw seizoen. Uh, ook al heel veel jaar uh, voorzien van Nederlands commentaar... maar nu dus ook voor het eerst... In de game van Formule 1. En ja, dus ja. live vanaf ja. de kwijsant wordt straks ook thuis in de ja. simulatiecommentaar. Ik ja, voel toch een beetje raar om te horen. Welkom bij de Grand Prix van Nederland. Aangezien die dat jaar waarschijnlijk niet doorgaat. Volgens mij is het nee. al bevestigd. Nee. Toch jammer. Ja, ja. volgend jaar, uh, volgend jaar uh, ja. staat hij weer op de We planning. We kunnen er in ieder geval van genieten in F1. Ja, the zeker. Game. In de game uh, alvast... Uh, voor de liefhebbers. Ja. We gaan uh, door naar muziek. Zometeen uh, hebben we het ook nog even over humor. Want dat uh, beviel de vorige uitzending uh, de luisteraars wel. Dus uh, dat zometeen. Eerst een, een mooi nummer van Coldplay. Ik blijf hem maar draaien. Deze blijft tijdloos. Viva la vida.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 Nummers, dat draaien we wel hier in het ochtendprogramma van ZFM Live, hier op ZFM Zandvoort. Dit was Coldplay met Viva La Vida. En ik had het er net even met Mike over, ja, hoe komen we nou op dit nummer? Maar dit nummer bestaat ook alweer een tijdje. 2009, 2008, zoiets. Dus uh, ja, Viva La Vida van Coldplay. Ik zit even te bedenken waar ik hem van ken. Maar ja, ik denk dan gewoon als muziek op zichzelf. Maar soms heb ik wel eens, uh, heel veel nummers die ik dan ineens tegenkom in de serie, en dan denk ik: Oh, dat bestond al langer. Dat had ik eigenlijk al eerder tegengekomen. Ja, dat, uh... Maar jij hebt hem van. Uh... Ja, dat was de hele tijd geleden zo een van de. Dat was, ik, weet, ik weet niet meer. Voor mij was dat zo'n. Nee. Ja. Uh, Minecraft. Toch? Ja, iets met Minecraft inderdaad, ja. Ja, dat uh, natuurlijk ook, uh, bestaat ook alweer bijna tien jaar. Of Voor mij was het inderdaad zo'n zo zo parodie van iemand. Ik weet niet, dat was helemaal mijn ding uh, heel lang geleden. Nou ja, heel lang geleden is het groot <laughs> woord, maar... De blokjes. <laughs> ja, de blokjes. Uh, wat ook gisteren erg goed is uh, ontvangen in onze uitzending... is uh, de humor in deze tijd ook belangrijk. En welk programma ik ook erg van ben, van ben is... Uh, fan van ben is uh, Clickbait. Een comedy sketch programma van de NTR en uh, al een aantal jaar weer op de tv... en zou eigenlijk ook rond deze periode weer terugkeren op uh, de zender NPO3. Maar ook dit programma zit natuurlijk krap met de opname mogelijkheden. maar daar hebben de makers uh, onder andere Textewit en Kees van Amstel uh, ja, slim uh, op geanti uh, geanticipeerd... want nu upload Clickbait wekelijks een hilarische video op hun YouTube-kanaal. En ja, vorige week uh, vroegen ze op satirische wijze aandacht... Voor de Brabanders. En daar gaan we even naar luisteren. Ons land en onze provincie komen langzaam weer yeah, tot leven. Yeah. Maar voor sommige Brabanders is er veel veranderd. Dat betekent dit jaar dus geen pingpong. Want onze branche is bijvoorbeeld extra hard getroffen door de maatregelen. Dat is zuur. 28.000 kilo knettergoedspul hebben we al weg moeten gooien. Als branchevereniging komen wij op voor deze hardwerkende Brabanders en zijn een initiatief gestart. Een Support Your Locals Harddrugsbox. Gevarieerd in assortiment, soort van biologisch en persoonlijk afgeleverd om heerlijk in je eentje uit je plaat te gaan en zo het festivalgevoel naar je woonkamer te brengen. Of gebruik tijdens het thuiswerken wat chique kook voor extra productiviteit. En ben je je kinderen zat? Ons mam het heerlijke spacecake gebakken voor het hele gezin. Alle <hijen> Brabant er bovenop. Komt de support your locals box <hijen> voor het hele gezin. Dus de, de support your locals box van Clickbait. Ja, natuurlijk een knipoog naar onze. Uh, lieve Brabanders. Ja. <laughs> eigenlijk kan ik het echt kan. niet. Nou, ja. Ja, eigenlijk kan het wel. Je kan ja, okay. niet genoeg uh, grapjes maken over nou, dat. Maar, het wel, ik, vind het wel, ik vind het wel grappig, maar... Ja, ga jij zo'n box bestellen? Sorry. Nee, ik denk niet dat dat voor mij is. Nee, nee, toch, nee niet, uh, toch niet. Jij? Toch niet uh, aan jou weggelegd? Nou, ja. Ze zeggen voor het hele gezin... Dus ja, zo'n spacecake. Uh, nee. Ja, dat is toch wel. Nee, dit is, is, is wel humor die ik kan waarderen. Maar voor mensen in Brabant. Misschien je, als je je snel aangesproken voelt. Uh, dan kan je misschien snap wel ja. je handen denken: oh. Ja, okay, dan moet je hem even overslaan. Dan je moet je ja. hem even overslaan. Dus voor de gevoelige Brabanders onder ons: um, ja, deze even overslaan. Maar ja, maar nu gelu heb je gehoord, gelukkig, dus. gelukkig wonen we in Stand dus Ja, weinig uh, Brabanders, denk ik. <laughs> daar, daar zal het wel uh, meevallen, inderdaad. En. Uh, ja, u hoort hem al op de achtergrond. Kan niet anders. Guus is. Ja, die schreef er ook een nummer over. Het kan ook niet anders. Guus is uit Brabant. Met een gelijknamige muts nummer. Mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug.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 Guus Meeuwis. Guus Meeuwis, wel een goed uitsprekende naam, met het nummer Brabant hier bij ZFM Live. Wilt u nou ook een mooi nummer aanvragen, speciaal voor iemand, misschien juist nu? Bel dan naar de studio 023 573 0393. Of heeft u een mooi nummer van Charles Aznavour, zou vandaag 96 jaar zijn geworden. Bel dan zeker ook eventjes en dan komt u in de uitzending. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan uh, over naar uh, het nieuwe item. Uh, het volgende item in deze uitzending. Want week 21, zoals ik net al zei... gaat niet voorbij zonder opmerkelijk nieuws. Even uh, wat verder in Nederland. Want een man heeft een Chileense vogelspin... in een bakje met druiven in de Albert Heijn in uh, Arnhem gevonden. Oh. <laughs> dat ik is. zal toch, er maar mee thuiskomen. Een dat vogelspin is, in je druiven. Dat, dat is nogal wat. Ja. Dat is... Uh, ja. Als je, als, je dat bij je, dat, als je dat bij je bakje drijven krijgt, dan, uh, dan schrik je toch wel even, denk ja, ik. Toch. Uh, even kijken. De man die constateerde het, uh, het, de spin toen hij pas thuis was. Dus niet toen hij het uh, in de winkel kocht. Dus uh, ja, zo'n ding zou wel opvallen, denk ik. Uh. Ja, als het tussen al je boodschappen bakje druiven overmaken, al lekker druiven. Nou, ik, denk, oh, oh, lekker. Ik, ik denk dat hij de drijven wel weg kunnen gooien. Ja, ik denk dat hij dat gewoon uh, heeft gedaan. En uh, <laughs> ja, ze, misschien waren die druiven al ingepakt met het uh, spinnenweb. Of Je doen weet. die vogelspin dat niet? Ik weet het niet. Ik, weet, ik heb geen idee. Geen maar, spin maar een Chileense vogelspin. Even kijken, dan ben ik ook wel benieuwd of de druiven ook uit uh, Chili komen. Maar <hijf> ja, waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. Dat zou wel uh, moeten kunnen. Het zou een beetje gek zijn uh, als ze ergens anders vandaan komen en die spin is er ineens. Ja. Maar wa, wa, wat ook wel leuk is, dat schiet me net te binnen. opmerkelijk uh, nieuwtje, is... Dat er waarschijnlijk een stierslang in de Kennemerduinen is gesignaleerd door de dierenambulance Kennemerland. Uh, verschillende media berichten daarover afgelopen week. En ook de Telegraaf over de duinen in Scheveningen, dat er zo'n soortgelijke slang is gesignaleerd. Een stierslang, ik zal het even vertellen, komt normaal voor in Noord-Amerika. Oh. In woestijnachtige, droge duingebieden. Oh. Dus, en uh, waar het uh, zeer warm is uh, de, gedurende het jaar. Dus dat hij hier terecht, uh, mogelijk terecht is gekomen is zeer opmerkelijk te noemen. Maar uh, we gaan nog even door, want iemand vond het ook uh, een goed idee om een olijfboompje mee naar huis te nemen. Ja, inderdaad, um, in de nacht van deze woensdag in Beverwijk heeft iemand een uh, olijfboompje proberen te stelen. Die is daarna gelijk uh, aangehouden door de politie. Ik snap niet, hoe kom je erop om een olijfboom te stelen? Nou, olijfboompjes zijn natuurlijk best wel prijzig. Maar wat natuurlijk het meest opmerkelijke is... is dat dit s'nachts is gebeurd. Ja. En dat de politie dus iemand heeft aangehouden met een olijfboompje. Ja, dat is dus gewoon... Wat is er met die boom gebeurd dan? Ja. Die kon niet in de politieauto, denk ik. Nee, ik denk dat ze die uh, mooi hebben geplant langs de weg. Langs de weg, als, als een monument waar deze man is aangehouden <laughs> in... Uh... Het olijfmonument. Het olijfmonument, ja. Zeker. Het is uh, ja. Zeer opmerkelijk... Ja, het volgende dat, uh, met uh, het coronavirus, daar uh, ah, moeten we het toch weer uh, over <laughs> hebben. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen en wel een hele interessante. Want Fitbit, wat is Fitbit precies? Fitbit is een uh, kant van smartwatches en eigenlijk smart... Ja, ja smart uh, ja. dingen zeg maar. smartwatches. Ja, uh, vooral dat. Maar wat ze nu aan het ontwikkelen zijn, is wel zeer opmerkelijk te noemen. Een uh, algoritme om het coronavirus te ontdekken. Ja, dit, dit vond ik toch wel vrij apart. Um, hoe ga je bepaald iemand een, of het iemand het coronavirus hebt zonder het te testen? Nou, dit ja. wil wel dus met een algoritme doen. En ik heb het even gelezen. En het idee is dus om een vragenlijst te maken. Ja. Een best lange vragenlijst. En mensen kunnen daar symptomen en zo invullen. En daar zijn dan uit moeten blijken of mensen het coronavirus hebben. Nou, ik heb er persoonlijk niet veel vertrouwen in. Maar. Nee. Nou, het, het komt, uh, het, uh, er is dus een onderzoek bezig in de Verenigde Staten en Canada. En uh, ja. Er worden dus vragen dan gesteld. Uh, en die moeten via, uh, door middel van een algoritme moet dat een soort automatische uitkomst hebben. Ik vind het interessant, maar of het gaat werken, dat moeten we nog maar zien. Ik dat het bepaald betrouwbaar wordt. Uh, ja, nee. Ja, nou goed. goed. Het is in ieder geval ook leuk om te zien. Nou ja, leuk om te zien is natuurlijk een groter, Maar dat ook andere fabrikanten die eigenlijk niks met, uh, met de gezondheidszorg te maken hebben... toch dingen proberen te doen om het uh, virus op de spoor. Althans, ik ja, al een beetje op die dan natuurlijk... Uh, ja. Ik lees, ik lees ook op dezelfde pagina dat, uh, ja, dat robots, uh, even kijken, dat staat daar onderin, ja, yep. dat, uh, dat er robots zijn getest uh, voor de be bestrijding van het coronavirus, als ik het goed lees. Oh, dat wordt interessant hoe die robots dat aan moeten gaan doen. Maar de, er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen allemaal te volgen. Deze opmerkelijke nieuwtjes kwamen van uh, nu.nl. En uh, ja, het is altijd zeer interessant... om daar ook natuurlijk uh, al het nieuws uit de technische wereld... en de uh, ja, games, films... maar ook natuurlijk op technologisch gebied... alle ontwikkelingen zijn misschien juist nu wel van heel groot belang. Uh, wat ook een groot bedrijf is. Misschien, uh, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar Amazon, ja. die natuurlijk onlangs uh, Nederland binnen he heeft gevallen... nee, uh, binnen is gekomen. Uh, Amazon nu ook uh, sinds kort beschikbaar in Nederland... Amazon Prime dan vooral, hè, de dienst die... Uh, ja, nou, je, gewoon Amazon, de webwinkel. Waar, waar je goedkoop uh, dingen kan uh, bestellen. Ja. Maar ook natuurlijk, wie heeft er tegenwoordig niet... een streamingdienst voor films. Ja, Natuurlijk al internationaal bekend. Uh, dat heet ook Amazon Video. Ja, kijk, Amazon, dit, is, uh, dit wordt eigenlijk een uitbreiding... voor Amazon Prime Video, wat er nu al is. In Nederland is natuurlijk Amazon een paar maanden geleden... geïntroduceerd als dus de webwinkel. Ja. En met de Prime Video dienst. De Prime Video dienst is drie euro per maand. En dan krijg je eigenlijk een gigantische... Bibliotheek aan, um, aan films en series. Natuurlijk uh, mindere kwaliteit dan Netflix. Maar ook een stuk goedkoper dan Netflix. Netflix ja. is natuurlijk ver ja. uit de duurste. Maar nu komt daar dus een uitbreiding op. Uh, niet echt bepaald opmerkelijk, maar de Prime Video Store. In Amerika al langer beschikbaar. Komt hier ook in Nederland. En daar, dat heeft eigenlijk de mogelijkheid om films uh, en series te huren. Ja. En te kopen in plaats van te streamen op de streamingdienst. En dat betekent misschien ook dat ze in de toekomst misschien uh, ook wel echt films gaan maken. Want... Amazon heeft wel een aantal returnals. Ja. Ja, dus, ja. Uh, maar ook in Nederland bedoel ik dan hè? Ja, Nederlandse returnals. Ja, voor nu zijn er nog een aantal Amazon originals. Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb Amazon Prime wel. Um, maar verder is het nog niet echt gekeken op het platform... Nee, oké. Okay. Nou, interessant. Uh, dat, uh, uh, dat houden we zeker in de gaten. Dat is eigenlijk gewoon weer een extra die, invasie van Amazon in Nederland. Alweer smart, <laughs> ja. Ja, ik las laatst dat uh, Jeff Bezos, natuurlijk de grote baas van Amazon... Uh, in 2026 de eerste, uh, ja, in het Engels noemen ze het de trillionaire... kan worden van de wereld. Shit. Dus dat is dan 1 biljoen euro in het Nederlands. Dus dat is uh, meer dan een miljard en dan nog 3 nullen erachter... Ja. Dat heeft hij goed voor elkaar. Dat heeft hij goed voor elkaar. Is en hij, is, hij staat ook in het lijstje van de mensen die het minst... Uh, uh, die eigenlijk uh, zelfs nog pro kunnen profiteren van deze coronacrisis. Ja, natuurlijk, ja. Maar het is <laughs> natuurlijk ook niet alleen Amazon Webwinkel. Het is ook Amazon Web Services, de hele cloud. Ja, de, de hele... De ja, hele... Ja, ja, bijna de helft van het internet waait wel op Amazon. Het is toch best wel ja. een beetje een eng idee om erover na te denken. Het is, het is een... Ja, het is interessant. Dus uh, we kunnen nog uren over en doorpraten, maar we hebben nog meer. Zometeen uh, Roy van Buringen over Haarlem zingt. Een hartstikke mooi initiatief om uh, de mensen bij het verzorgingstehuis blij te maken. Maar dat zometeen. Eerste nummer van Surfaces. Hier is Sunday Best. Hey, feeling good.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 Hey, good, like I the blessed, that ja, dat was uh, Sunday Best met Surfaces en dan weer uh, een aantal weken actief is het mooie initiatief van Haarlem zingt En daar hebben we Roy van Budingen aan de lijn, woordvoerder van die mooie organisatie van Haarlemse zangers. Ja, wat een mooi initiatief. Het viel me eerder al op natuurlijk. Maar uh, ja, wat houdt het in en uh, hoe lopen de dingen? Hey, uh, goedemorgen, of goedemorgen ja. eerst trouwens. <laughs> goedemorgen en uh, ja, bedankt uh, voor het compliment. Uh, ja, alle lof naar de acht Haarlemse zangers in Haarlem. Dat ja. sowieso. En de organisatie eromheen. Uh, ze zijn maar liefst uh, bij 48 uh, verzorgingstehuizen al langs geweest. Om Tot nu toe de, uh, de al. Ja de, bewoners en de, uh, ja, de bewoners en de verzorgers een steuntje in de rug te geven. Door uh, een kunst te laten horen. Ja. En, uh, waaronder ook uh, vier verzorgingstehuizen in Zandvoort. Dus oh, hartstikke wel... mooi. Ja, dan, bijvoorbeeld, dan moet je natuurlijk bijvoorbeeld denken ook bij Nieuw Unicum. Zag ik laatst een foto voorbij komen. Inderdaad. En, en uh, natuurlijk ook Huis in de Duinen. Zijn jullie vast langs geweest? Uh, Klopt ja, dat Huis in de Duinen, alle, alle locaties van Nieuw Unicum en Thomas Huis. Nou, hartstikke, hartstikke mooi is dat. En uh, ja, hoe wordt het ontvangen door de mensen? Ja, het, het leuke is, dit is natuurlijk... Uh, nu een paar, anderhalve maand bezig toen de coronacrisis ontstaan en de verzorgingstehuizen dicht moesten... ...dachten een paar zangers van laten we bij elkaar samen sterk zijn. En, um, en iets moois te gaan doen voor die ouderen. En dat wordt gewoon vol lof ontvangen, weet je. We hebben ook een fotograaf uh, mee elke week. Ja. Wat ze steden elke zondag op. Uh, bij, bij De, uh, de verzorgingstehuizen kunnen zich aanmelden... En dat wordt ook vol gedaan, dus dat is wel mooi. Maar ja, als je de foto's nou achteraf ziet... zie je gewoon foto's van mensen die echt een traantje langs de wang lopen. van mensen die echt aan het genieten zijn. Ja, hartstikke ja, mooi. Ja, de mensen zijn aan het genieten, aan het dansen, aan het springen. De balkon stromen ja, vol, want die mensen hoeven niet op afstand te blijven. Maar uh, ja, wij staan dan wel beneden op een... Uh, in ieder geval of op de trailer, want we hebben yeah. ook een trailerwagen bij ons. Maar tegenwoordig hebben ze ook een, uh, een hoogwerker bij zich... En dat is wel heel erg leuk. En het is een initiatief van uh, vooral Haarlemse zangers. Uh, uh, ja, van... Haarlemse zangers. Die, um, ja, die, uh, ja, die treden allemaal uh, op. En uh, ja, dat zijn er uh, heel veel. Uh, noem er eens dus een paar. Ja, het is natuurlijk wel aardig om ze even allemaal te noemen. Ja. <laughs> en dan ga ik ze er even bij pakken. Want uh, uit mijn hoofd ken ik, ik ze niet allemaal. In ieder geval... Die Molenaar, J.J. Bouwer, Leslie Rosberg... Michel Geepen, Mike Dana... Uh, Ramon Koning... en Angela O. Kok. Nou, ja, hartstikke uh, mooi. Ja. En <laughs> Rick van Egmond... die moet ook niet vergeten. Het is yes, wel belangrijk om iedereen genoemd te hebben. Um, maar uh, ja, het is hartstikke... een leuk initiatief inderdaad. En wat ik al zei, het is al een paar weken... bezig nu en 48... verzorgingshuizen. Het is echt... heel veel. En... Ja, het is ook echt een heel mooi uh, ontstaan uh, project, vind yeah. yeah. ik zelf. Wat eruit is ontstaan is, is nu ook een singeltje. Een, uh, ja, een, okay. een liedje die ze hebben opgenomen, speciaal uh, ja, uh, op het liedje van... Uh, Wij houden van Oranje, van uh, André Hazes. Oh ja. Yeah. Yeah. En uh, dat liedje heet Samen Sterk. En het uh, leuke is dat het uh, initiatief nu volop wordt gepromoot... met de videoclip die op YouTube staat... En uh, ook nog um, ook natuurlijk bij, uh, als single wordt uitgebracht. Uh, door een, en ook binnenkort geplug gaat worden bij de ja. radio stations. Ja, hartstikke mooi. Ik, mooi. Heb hem, ik heb hem zo ook klaarstaan, dat nummer. Maar uh, zeg maar uh, voor de zangers, want uh, jij bent van de organisatie natuurlijk. Wat zou je tegen de zangers die hier aan meewerken willen zeggen? Nou, dat ze allemaal echt enorm goed uh, bezig zijn. Ze uh, steunen iedereen, want het grootste doel is nog hierna als de corona voorbij is... ...een benefiet te organiseren voor de zorg. En daar zijn ze nu al shirtjes voor te kopen voor Haam en, ...en natuurlijk de cd single die te koop is. En je kan hem binnenkort downloaden en uh, natuurlijk uh, streamen... ...en vooral ook uh, YouTube kijken. Want alle euro's die daarmee binnen worden gehaald... ...die gaan, uh, die gaan gewoon naar dat evenement voor de zorg. En uh, ik geef ze gewoon een dikke pluim, want dat verdienen ze. Ja, nou, hartstikke mooi. En uh, stel, uh, jullie hebben natuurlijk al veel zangers uh, verzameld uh, zo uit de regio. Uh, stel, ja. er zit, zit nu iemand te luisteren die denkt, dat is ook wel wat voor mij. Kunnen ze zich nog aanmelden? Nou, eigenlijk uh, niet. Maar heb je ideeën? Wil je bijvoorbeeld ook sponsoren? Dat kan allemaal. Je kan altijd even een berichtje sturen via de Facebookpagina of de Instagrampagina van uh, Haarlem Sink. En okay. overal zijn we gewoon te vinden op Haarlem Sink. Als je het Google intikt, kan je ons vinden. En dan kun je de foto's en filmpjes kijken. Dus we zijn overal te vinden. Dus uh, laat het gewoon weten als je ideeën hebt. Alles is altijd welkom. Nou, hartstikke mooi. Dat zijn uh, mooie woorden. En uh, ja, de succes nog met jullie mooie initiatief. En uh, ja. bedankt voor dit gesprek. En uh, klaarstaat uh, van uh, het ensemble dus van Haarlem Zinkt, Samen Sterk. Yes. En naar iedereen de groetjes daar, hè? Ja, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Samen zijn we sterk? Eendracht maakt machtig. Samen sterker dan alleen. Is dat niet prachtig? Nederland, oh Nederland, onze soort. Met een lach en met een traan, elkaar mogen verblijden. Nederland, oh Nederland, onze soort staat voor. Zet het beter gaat, dan worden zij gedragen. Onze zorg is nummer één. Ach, stel maar geen vragen. Nederland, oh Nederland, onze zorg staat voor u klaar. In voor in tegenspoed met een woord en met gebaar. Het mooie initiatief van uh, Haarlem Sink dus uh, samen sterk. Uh, juist nu zou ik het willen zeggen. En uh, nogmaals bedankt aan Roy van Buringen, de uh, mede-organisator van dit mooie initiatief. Waardoor uh, ja, ouderen die in een verzorgingshuis zitten verrast worden met dit soort mooie optredens. En dat is toch wel mooi, want dat is zeker nu belangrijk. Zeker. Wat uh, wel natuurlijk in het nieuws is gekomen, is dat vanaf 25 mei uh, de bezoekersregelingen in de verzorgingshuis alweer wat worden verruimd. En uh, vanaf 15 juni dat ze helemaal worden aangepast. Dat zal dan misschien nog wel met enkele beperkingen zijn. Maar het is in ieder geval goed nieuws dat dat ook weer langzaam op gang komt. Want het is uh, een hele lastige periode voor de mensen die daar zitten. En zeker ook natuurlijk voor familie en vrienden die ze nu vaak uh, al een tijd niet hebben kunnen zien. Uh, dan gaan we door naar het volgende item, want we brengen nog even aandacht aan Jean Asnavoort. Natuurlijk met zijn mooie Franse chansons. Uh, helaas overleden in oktober 2018. Zou vandaag 22 mei 2020 96 jaar zijn geworden. En ja, we kennen hem altijd als een uh, zanger die nog tot het laatste moment optredens gaf. En altijd mooie nummers heeft gemaakt. En daarom, speciaal uh, voor zijn verjaardag, draaien we hier een mooi nummer van hem. En wel heel toepasselijk: zijn nummer Bon Annie J'ai mis mon complet neuf. Mes souliers qui me Et je suis déjà. Depuis pas mal de temps Ce soir est important car C'est l'anniversaire Du jour où le bonheur T'avait vêtu de blanc, mère Je te sens nerveuse Au bord de la colère Alors je ne dis rien Mieux vaut être prudent Si je disais un mot Fichu caractère, m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe qu'on devait te livrer. Ce matin au plus tard, pour comble tes cheveux, au peigne se dérobe semble se liguer pour qu'on soit en retard Si tout va de ce train, la soirée au théâtre Et l'auteur à la mode, on s'en fera un deuil Adieu pièce d'anouille, d'anouille ou bien de sartre Je ne sais plus très bien mais j'ai de grands fauteuils Bon anniversaire Bon anniversaire Ta robe est arrivée enfin Tu respires Moi pour gagner du temps Je t'aide de mon mieux Tout semble s'arranger Mais soudain C'est le pire La fermeture s'arrête Et coince au beau milieu On s'énerve tous deux On pousse et puis on tire On se mêle les doigts On y met tant d'ardeur Que dans un bruit affreux Le tissu se déchire Et je vois tes espoirs Se transformer en pleurs Aux environs d'onze heures enfin Te voilà prête Mais le temps d'arriver Le théâtre est fermé, viens Allez viens, nous irons souper tous deux En tête à tête, non Tu as le cœur gros Tu préfères rentrer Par les rues lentement Nous marchons en silence Tu souris, je t'embrasse Et tu souris encore La soirée est gâchée mais On a de la chance Puisque nous nous aimons L'amour est le plus fort Bon anniversaire Bon anniversaire Ja, Bon anniversaire, oftewel een mooie verjaardag gewenst van Charles Aznavour. Uh, ja, dit jaar zou hij 96 jaar zijn geworden, de Franse zanger. En uh, ja, uh, hartstikke mooi nummer. Hij heeft natuurlijk nog veel uh, meer grote uh, hits gehad. Uh, zoals, uh, ja, ik noem er maar een paar, La Bohème en Hier encore. Uh, allemaal terug te luisteren nu tegenwoordig natuurlijk makkelijk via de streamingsdiensten. Maar er zijn natuurlijk ook nog uh, genoeg cd's. En uh, te koop. En uh, ja, zeker uh, deze man heeft uh, tijdloze mooie muziek gemaakt. Over naar een uh, mooi ander nummer. Uh, vandaag natuurlijk ook weer uh, heeft Mike een mooi nummer voor ons meegenomen. Naar de uitzending. En deze keer is het van een, uh, ook uh, een muzikale film uit 2018. 2018, ja. Ja. Vertel. Ja, kijk, uh, we hadden natuurlijk gisteren uh, She Used to Be Mine van Katie Keene. Een beetje wat aandacht te voor de televisie ook natuurlijk. En vandaag, <laughs> denk ik, doe ik het andersom. Dan gaan we vandaag even een, een nummer uit. De uh, musicalfilm, uh, de drama-film, ook Stars Born by... dat is de derde remake uit 2018 natuurlijk met Lady Gaga en uh, Bradley Cooper... Een mooie film overigens, uh, zeker een aanrader om te kijken in deze tijd van Quarantaine. Als je het nog niet hebt gedaan en je hebt er nu tijd voor, uh, is het al ongetwijfeld te vinden zijn. Ja, een, uh, want waar gaat de film over? Ja, de film gaat over... Ja, hoe leg je het nou Het is natuurlijk een derde remake. Dus het gaat over een... Um, ja, oké. Okay, het gaat over een muzikant. En die ja. wordt dan verliefd door zo'n beginnende muzikant. En dan worden ze verliefd en dan is het, het is een soort ook... ja. En dan, het, is, het, is, ik weet, het verhaal is vrij bekend. Maar het is, het is een, mooi, een mooie film en het heeft ook uh, Verschillende prijzen gewonnen hè? Dus het, Ja, het is inderdaad een mooie film, ook, uh, maar goede muziek ook vooral Dus ja, uh, goede film We gaan luisteren, uh, niet naar de, de song Die de meeste mensen waarschijnlijk verwachten nu uh, Welke liedjes zouden, zouden de ik mensen Ik denk verwachten? dat de meeste mensen Shallow verwachten Maar we gaan niet luisteren naar Shallow vandaag, want ik denk ik doe origineel We gaan <laughs> vandaag luisteren naar Always Remember Us This Way uh, Gezongen door Lady Gaga Voor de film Stars Born uit 2018 Nou, heel mooi Daar gaan we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 Lady Gaga met het nummer Always Remember Us This Way uh, uit de film A Star Is Born uitgekozen door Mike. Het blijft een mooi nummer, maar nu zit ik me even weer te bedenken. Dit nummer, dat ken ik dus ook al, maar dat heb ik nooit toegevoegd aan mijn playlist. Dus uh, deze gaat er zeker de volgende keer weer tussendoor uh, komen. Want uh, dat is... Uh, wat er ook, oh. wat ook ineens tussendoor komt is... Oh, dit, is, dit geluidje komt wel vaker deze uit. Oh, het is weer Pac-Man. Je hebt uh, Pac-Man weer aangezet. <laughs> nog steeds 40 jaar natuurlijk. Ja. Uh, de Pac-Man, uh, ja, dat blijft ook een uh, tijdloos spelletje. En uh, natuurlijk, ja, altijd leuk. Dat is natuurlijk bij alle arcade games, Maar Pac-Man is wel echt zo'n uh, klassieker die, uh, die je zeker nog wel eens uh, zou uh, spelen. Uh, we gaan nog uh, even een nummertje draaien. Want uh, er staat natuurlijk nog genoeg muziek in de wachterij. Met het uh, volgende nummer van Louis Capaldi.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 Never Never say Can used to be, and so would you love. Ja, Louis Capaldi. Een mooi nummer om nog net even te kunnen draaien in deze uitzending... met Someone You Loved. Uh, heel mooi nummer, misschien juist nu wel. Uh, ja. Uh we gaan alweer nou deze uitzending een beetje afkondigen. Zo staat de tijd op de klok. Want uh, ja, Mike, gezellig dat je er vandaag ook weer was in de ja, uitzending. Ja, ik ook. Hoe was uh, ja. de tweede dag je radio? Nou, ik hoop goed. Dat is gisteren. Dus, uh, <laughs> We gaan hem zo meteen even stukjes terugluisteren. Ja. Dus dan is uh, ook leuk om jezelf natuurlijk terug te horen. <laughs> nou, op ja. sommige momenten. Op sommige maar, momenten, maar, uh, ja. Uh, ja, dit weekend gaat ZFM natuurlijk gewoon door. Straks in de middag uh, uh, is Walter ook weer terug bij ZFM. En in de avond, natuurlijk, See It van Jeroen Koper. Om te beginnen, uh, morgenochtend, Toebak leeft om 8 uur, zoals u gewend bent. 11 uur staat de Goedemorgen Zandvoort weer op het programma. Deze keer gepresenteerd door Irene de Jager en Kort Draaier. Staat achter de knoppen, hier waar ik nu sta. Zandvoort op zaterdag met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Op de vaste tijd tussen 2 en 5. En op zondag natuurlijk ook weer een mooi jazzprogramma tussen tien en één. Van maandag tot en met vrijdag is er weer een nieuwe week van ZFM Live. Dan zit hier Jaap Koper. Nou, met een koper aan het sturen, dan gaat het uh, vast altijd wel goed. Uh, heeft u nou een tip voor de redactie? Of wilt u graag dat een bepaald nummer wordt gedraaid? Speciaal voor u in de uitzending. Stuur dan een mailtje naar redactie.zfmsandvoort.nl. En dan gaan wij voor u aan de slag. Volg ons, volg ons ook zeker op onze Facebookpagina... Van ZFM Standfort of download de ZFM app voor het laatste nieuws en blijf op de hoogte. Sinds kort ook uh, te ontvangen op DHP Plus, dus dat is uh, hartstikke mooi. HD Radio. <laughs> Heel mooi. Dank u wel voor het luisteren. Nog een hele mooie dag. Geniet van de zon. Maar let op If jezelf en de mensen om je heen. See you again. Bye bye.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 See you again. We tell you.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 Ik weet het, mijn vriend. En ik zal je all over het hoor, als ik je zie. We've come a long way from where we began. Oh, ik zal je all over het hoor, als ik je zie. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.